Kees met het NOS-journaal. Op de Eurotop in Brussel hebben de regeringsleiders besloten om zo'n 120 miljard te steken in het stimuleren van economische groei en het scheppen van banen. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie door EU-president Van Rompuy. Het bedrag wordt onder meer uitgegeven via Europese structuurfondsen en de Europese investeringsbank, EIB. Vooral de nieuwe Franse president Hollande had op het plan aangedrongen omdat hij bang is dat zonder de maatregelen de economische crisis alleen nog maar erger wordt. De Amerikaanse president Obama noemt het besluit van het Hoge Rechtshof over zijn zorgwet een overwinning voor alle Amerikanen. Het hof besloot vanmiddag dat de omstreden wet niet in strijd is met de grondwet. Zo'n 30 miljoen Amerikanen hebben geen zorgverzekering. De Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney heeft al gezegd dat hij de wet weer zal terugdraaien als hij tot president wordt gekozen. De grote kantoortoren van Rijkswaterstaat naast de A12 bij Utrecht is vanmiddag ontruimd omdat werknemers trillingen voelden. De ongeveer 1500 aanwezigen hadden het gebouw binnen een half uur verlaten. Het gebouw blijft in ieder geval nog morgen dicht totdat de oorzaak is achterhaald. Op de Oude Schans in het centrum van Amsterdam is aan het eind van de middag een woonboot ontploft. Er is één gewonde naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn vier mensen lichtgewond geraakt door rondvliegend glas. De bewoner van de woonboot was niet thuis tijdens de ontploffing. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Italië heeft zich geplaatst voor de finale van het Europees kampioenschap voetbal. In de halve finale in Warschau versloegen de Italianen Duitsland met 2-1. Balotelli maakte de doelpunten voor Italië en Eusil benutte nog een penalty voor Duitsland. Italië speelt zondagavond in Kiev tegen Spanje, dat gisteren Portugal versloeg na penalties.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 Die er het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 I wish we had a